Het is twee uur Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Het Witte Huis gebruikt schokkend veel materiaal van YouTube... om Amerikaanse congresleden te overtuigen... van de noodzaak van militair ingrijpen in Syrië. CNN heeft 13 video's gezien... die worden gebruikt om de steun van politici te winnen. Het is beeldmateriaal dat zou zijn geschoten... bij een gifgasaanval op Syrische burgers op 21 augustus. Er is op te zien hoe stervende slachtoffers, onder wie kinderen in het ziekenhuis worden opgenomen. De symptomen die de slachtoffers hebben... zouden wijzen op het gebruik van het gifgas sarin. In de zorg wordt voor miljoenen euro's gefraudeerd... met behulp van persoonlijke declaratiecodes van artsen. Volgens RTL Nieuws gebruiken fraudeurs met of zonder medeweten... van een arts hun artsencode... waarmee ze declaraties in kunnen dienen bij zorgverzekeraars. Zorgverzekeraar DSW zegt dat er artsen zijn die tegen betaling hun code laten misbruiken, maar dat er ook gebruik wordt gemaakt van codes van artsen die gepensioneerd of overleden zijn. In Colombia is na drie weken een eind gekomen aan boerenprotesten tegen de regering. De actievoerders en de regering hebben een akkoord bereikt over goedkopere kunstmest en voordelige kredieten. De boeren waren woedend over de gestegen kunstmestprijzen... en handelsakkoorden met de VS en Europa. De regering erkent nu dat de boeren steun verdienen. De komende supermarktoorlog kan nadelig uitpakken... voor mensen in kleine dorpen. Volgens supermarktdeskundige Moers... zullen de aangekondigde prijsverlagingen... een kleine keten als koop de kop kosten... En die kleine ketens hebben vaak de enige supermarkt in een klein dorp. Als kleine supermarkten uit de dorpen verdwijnen... moeten klanten verder rijden voor hun boodschappen. en zijn ze dus niet goedkoper uit. Het weer vannacht regen, het koelt af tot 14 graden. Overdag in het noorden en oosten regen. In het westen droger en af en toe zon. Maxima 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Radio 1 terras 1,5 miljoen. Praat voor evacuatie in de De wereld van Filemon. Welkom bij het tweede uur van De Wereld van Filemon zonder Filemon deze week. Mijn naam is Lizzie Dierks. Tot twee uur, tot drie uur vannacht zelfs hoor je verhalen uit Brazilië, Bangladesh, China en Sint Maarten. We hebben het over mobiele telefoons en we hebben het over het verkeer. Het aantal files neemt af in Nederland. Maar hoe druk is het verkeer in de rest van de wereld? Deze onderwerpen bespreek ik met onze correspondenten. Te beginnen met Ellen Petit in China. Ellen, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen voor jou. Ja, het is iedere keer weer schakelen. Net was het nacht, Nu goedemorgen. voor jou: Goedemorgen. Jij komt binnenkort naar Nederland. Ja, lekker. Ik vlieg woensdag voor twee weken op vakantie in eigen land. Of vakantie in eigen land. Is het echt vakantie voor je dan, of is het? Uh... Ja, ja. Ik kan ook foto's te maken van mooie huisjes en, en van de lucht en zo. Ja, heel erg. Ja. Oh, in Nederland ga je foto's maken van de lucht. Ja, Nederland heeft hele mooie lucht met wolken en ja. zo. En Shanghai um, is toch alles vervuild en dan, dan mis je dat wel eens. <laughs> en die hang je ja. dan in Shanghai weer aan de muur. Ja, dan laat ik jullie iedereen zien. Dat is echt zo mooi in Nederland. <laughs> nou, veel plezier. Misschien komen we elkaar nog tegen. En tot zometeen. Ja, meteen. leuk. Tot zometeen. Karel Kapiri in Bangladesh, goeienacht. Ah, is. Oh, goedemorgen. Karel, goedemorgen. Jij hebt het uh, fenomeen pubquiz geïntroduceerd in Bangladesh, begrijp ik. Uh, ja, klopt. Uh, ik heb uh, uh, gisteren was er een quiz. Ik heb uh, die uh, gemaakt en hier uh, gepresenteerd als Quizmaster. <laughs> en is dat dan voor Bangladeshi of voor andere expats? Uh, nou ja, we doen ook uh, Bangladeshi's mee, maar uh, het is in principe voor mensen die lid zijn van die, van die clubs die je hier hebt, zeg maar, de, de expat clubs. Ja. En pas je de vragen dan een beetje aan op uh, Bangladesh? Uh, ja, ik doe altijd wel een paar lokale vragen. Dat is wel leuk. Ik had Nu bijvoorbeeld had ik uh, foto's genomen op allemaal plekken... Waar, waar, waar de mensen veel komen. En dan moet je herkennen waar dat was. <laughs> dat uh, vonden mensen wel leuk. Ja. Dus uh, kun, je, kun je één vraag aan ons stellen... dat we daar alvast even over na kunnen denken? Dat we als Zo meteen als we bij je terugkomen... Die gaan we beantwoorden. Ja, is goed. Nou, uh, ga je welke, welke kleur bal vind je op een poeltafel die je niet vindt op een snoekertafel? Oké, okay, welke kleur bal vind je op een poeltafel die je niet vindt op een snoekertafel? Ja, sorry, dat moet ik toch even googlen hier. Of nee, ik ga niet googlen. Ik ga het hier rondvragen. <laughs> want dat is wel zo eerlijk, hè? Dat, dat, dat doen we niet aan. Zometeen komen we bij jou terug en dan uh, heb ik het antwoord. Heel goed, Luba Corbett in Brazilië. Goedenacht. Luba, Hai, goeie, Hoi. Avond. Uh, Hoi, goeie avond. Jij woont in Sao Paulo. Nou is, uh, een paar maanden geleden was Brazilië heel veel in het nieuws met allemaal protesten. En ik begrijp dat, uh, dat er weer nieuwe protesten gepland staan voor komende week. Nee, het is, uh, dat was vandaag. Maar oh, dat was vandaag? onafhankelijkheidsdag. En ja? dat was uh, de ultieme gelegenheid voor mensen om weer uh, de straat op te gaan. En hoeveel en, uh, mensen gingen er de straat op? Nou, Wel een stuk minder dan een paar maanden geleden, maar wel genoeg om... Uh, Lekker de vandaal uit te hangen. Er zijn weer trage als bommen gebruikt. Er zijn weer arrestaties geweest, gewonden gevallen. Dus het was wel weer, uh... nou, voor sommige mensen een geslaagde avond. En voor wie Voor jou ook? <laughs> nou, nee, voor mij niet. Ik had ook echt moeite om thuis te komen, zeg gewoon maar, omdat overal alle wegen geblokkeerd waren. Ja. Maar ik denk dat er zeg maar, een paar, uh, ja, rebelse demonstranten dachten: van, nou, ik heb weer wat dingen gesloopt. Ja. Yeah. Yeah. Heb jij je eigenlijk uh, een keertje tussen die demonstranten ook gemengd? Ja, dat, uh, toen, uh, een paar maanden geleden heb ik inderdaad mijn uh, keertje gewaagd uh, op straat. En dat was toen ook wel een uh, rustige avond. Het was, uh, ze waren echt gepl uh, gepland om een rustige avond te hebben. En ze zeiden, ja, in het midden, daar zijn de vreedzame mensen. En achterin zijn de, ja, de rebellen, de mensen die willen slopen. Dus ik stond in het midden. Maar dat ging allemaal goed en dat was ook uh, ja, geen vragen als we het gebruikt die avond. Dus dat was wel prettig. Ja, en deze avond niet. Deze avond wel dus. Deze avond wel. Maar ik heb me ook uh, zover, Ik heb het wel gevolgd al het nieuws, ook voor, voor deze uitzending zeg maar. Maar ik, uh, ik heb er verder niks van meegekregen. Nee. Zijn het nou nog steeds dezelfde demonstranten als een paar maanden geleden die de op gaan? of uh, is het nu echt? Ja. Zijn het dus een beetje de laatste? Ja. Of zijn de meeste mensen er alweer een beetje klaar mee? Nou, ik denk wel dat dat de fanatiekelingen zijn van een paar maanden geleden. Ik weet ook wel van een aantal mensen dat ze weer zouden gaan. Maar de onderwerpen zijn ook hetzelfde. Dus het is nog steeds gewoon tegen de corruptie en voor democratie en verbetering van het land. Ja. Maar goed. En heeft het tot nu toe, wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Nou, het meest directe uh, gevolg was, de, de, de meest directe aanleiding een paar maanden geleden was dat, ja, dat uh, de prijs ja. omhoog ging, het OC. Ja. En dat is in een paar steden, inclusief in Sao Paulo, is die prijs teruggedraaid. Maar dat was al vrij snel is, gebeurd, toch? Ja, dat was echt al, uh, nou ja, volgens mij binnen een week. Ja. Dus dat was echt heel effectief. Maar iedereen zei op een gegeven moment, ja, dat wordt een sigara uit eigen doos, en dan gaat daar weer de belasting omhoog en dan moet je daar weer dat meer betalen. Dus daar bleven ze toch heel sceptisch over. Maar dat was wel echt een, een hele directe resultaat. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een beetje het enige resultaat, volgens nog Want er is nog steeds corruptie en dat soort dingen. Ja. Worden de processen ook grimmiger? Nee, nou, nee, dat denk ik niet. Want het begon eigenlijk heel vreedzaam vandaag. Mm -hmm. In uh, Sao Paulo dan, vooral. En gewoon op het einde van de dag, dan is er volgens mij ook gewoon een beetje drank in het spel. Dan zijn toch gewoon die. Uh, die harde, harde kern die gewoon weer wil slopen. Ik denk niet dat het nu grimmiger gaat worden. Ik denk ook dat het ook na vandaag wel weer klaar is. Ja. Nou, we gaan het zien. We spreken je zo meteen uitgebreid verder. Luba Corbett in Brazilië, dank je wel. En zo meteen proberen we ook nog even contact te maken met Sint Maarten... met Jeudelne Ostiana. maar die is er nu nog even niet. Heb je zelf een vraag over de thema's of wil je correspondent worden? Mail dan even naar dewereld.bnn.nl. En dit is Jamiroquai van het debuutalbum van deze wens. Too Young to Die. Nee, too Young to Die. Radio 1. Lizzie Dirks. BNN. De wereld van Filemon. Ja, we gaan het hebben over mobiele telefoons. En om dat te introduceren gaan we even luisteren naar een stukje ziekenhuis Koef Noem. Waarop weer blijkt dat niemand zonder zijn mobiele telefoon kan. Eerst even aanzetten. Dan staat het beter erbij. En dan draai ik het vuur laag. Rustig een uitje erbij. Hoeveel? Gewoon één grote of twee kleintjes. Mm -hmm. En uh, een beetje azijn, een tomatenpuree en uh, wat kruidnageltjes en uh, een rierblaadje. Zo is En dan in twee deze liep de bouillon twee uur je laten trekken. nu nee, uur? Ja. ja, anders wordt het echt niet klaar. Minstens, minstens. Oké. Okay. Arno, ah, gooi maar dicht. En als de saus er nog te doen, dus moet je gewoon even binden. Mevrouw? Met wat, wat aardig gezet, man. Hoe ga het dat niet toepassen van de smaak? Ben jij dit? Nee? Ja, zus, dan maak maar heel snel open. Het kan belangrijk zijn. Goed, dokter. Tja, die Nokia Tune. die hier ook weer naar voren komt in het stukje noemen waar artsen al pratend over een maaltijd. in één keer een telefoon in een lichaam vinden. Die Nokia Tune, waar zou die nog populair zijn? We gaan het even uitzoeken. Ellen Petit in China, nacht. Goedemorgen Hoi. voor jou, Goedemorgen voor jou. <laughs> ja. hey, die Nokia-tun, hoor je die in China nog wel eens, of in Shanghai nog wel eens voorbij komen? Nee, ik vind het wel jammer. Het zou wel heel nostalgisch zijn. Ja, hè? Ja, deze is zelfs nog mooi waar die vertraging in zit op het laatste. Maar die, die andere zonder drie, hoe heet het ook alweer? Gewoon die echt die knaltonen, die vond ik het allermooiste eigenlijk. Ja, die ja. moeten we eigenlijk down gaan downloaden. Dat is wel heel leuk. <laughs> nou ja, goed. Misschien ben je er ook weer eens heel snel klaar mee. Maar die hoor je dus niet in China, die Nokia Tune. Niet meer. Nee, nee. Het um, is heel telefoongeluidjes zijn ze heel ver. Het is zelfs zo, als je mij belt, dan krijg je geen gewone overgangstoon. Dat de telefoon overgaat. Maar krijg je een, een liedje. <laughs> en dat kun je ook zelf kiezen. Welk liedje heb jij? Ja, zo'n... Ja, Het nummer wat hier normaal is, maar ik zou eigenlijk niet over zeggen wat nummer het is. Oh, je hebt gewoon maar willekeurig iets of, gedaan. Of? Nou ja, de, je krijgt een stand bij nummer mee, normaal gesproken. En dat kan je veranderen als je allemaal ingewikkelde abonnementen hebt. Maar ingewikkelde abonnementen zijn uh, voor Duitslanders in China niet zo makkelijk. Ja. Dus um, dat heb ik allemaal niet. Het is zo'n ja, zo heel generiek uh, liftingzakje, zakje zeg maar. <laughs> nou, misschien moeten we het zo meteen maar even proberen. Ik we het laten horen. Ja. Maar, <laughs> nu hebben we je gelukkig aan de telefoon. Um, ja, ben, jij, ben jij ook zo iemand die echt helemaal verslinger vastgeplakt zit aan zijn telefoon? Ja, ik ben toch wel heel blij met mijn telefoon, ja. Dat uh, moet ik wel zeggen. En in blij um... bedoel je, zeg maar, iedere vijf minuten eventjes erop kijken. Mm, ik zou graag willen zeggen dat het niet zo is, maar ik denk dat het wel vaak voorkomt dat het wel zo is. Ja, <laughs> ja, dat denk ik wel. En is het dan nou, veel. Ik heb mijn e-mails op. Ja. Waarom? Nee, goed. Ik wilde vragen of dat dan veel is in vergelijking tot de Chinezen. Nou, de Chinezen zijn er echt mee vastgegroeid. Ik heb toevallig een paar dagen vanavond een beetje om me heen gekeken. Ik moest een tijdje met de metro ergens heen uh, voor het wel werk. En dan zitten ze allemaal. Die, uh, op, die, ...op die telefoon te kijken. Um, veel ook films en zo kijken, dat doen ze ook. Ze ja. downloaden hele films op, om, die, om die te kijken als ze aan het, uh, het rijden zijn voor werk. Um, en voor de rest hebben ze heel veel sociale uh, dingen, sociale programma's op, die, op hun telefoons. Facebook, Twitter? Nou, dat niet, want dat, kunnen dat, wij hier, mag, dat mogen wij hier niet nee. op van de Chinese overheid. Maar... Um, je hebt er wel allemaal eigen versies van, dus ja, dan heb je China White, China zeg maar, mm -hmm. dat is over heel China dezelfde. En maar dat... de regio heeft ook nog wel zijn eigen dingetje. En is dat dan op Weibo ook, het Chinese Twitter? Ja, ja. ja Weibo inderdaad en Run Runrun, dat is een Chinese Facebook. Mm -hmm. En dan heb je op QQ heb je nog allemaal microblogs die heel erg goed worden bijgehouden. Ja. En um, wat nog wat allerleukste is, ze hebben een eigen versie van WhatsApp, Weishin. Ja. En um, de heeft ook een social feed. Dus daar kun je ook nog eens alles op posten met foto's en commentaar. En zo. Ja. Hoe ziet dat er nou uit als je het vergelijkt met de, met, de, met de social media die wij kennen? Gewoon Facebook en Twitter en zo. Is, hoe anders is dat? Het is best wel hetzelfde. Het is alleen iets minder um, over nieuws en zo. Het gaat meer, echt, meer persoonlijk over wat mensen hebben meegemaakt... en wat ze nu aan het eten zijn en welke vrienden ze nu... Ja, het kan er ook een zin zijn, dat soort dingen. Het gaat hm. minder over linkjes die doorgestuurd worden van CNN en wat mensen daar dan van vinden. Ja, dat mag natuurlijk niet. Of dat is een, nee, beetje, het dat mag is een beetje gevoelig. Niet. Nou, je mag misschien wel, ik weet het niet, maar het ligt natuurlijk wat gevoeliger. Ja, inderdaad, dat, dat op zich mag wel. Alleen als het te ver gaat, dan worden discussies wel afgesloten. Hm. En, en omdat het al jaren, nou, altijd eigenlijk zo, voor de mensen die nu op uh, social media zitten, is het altijd zo geweest dat je dat niet mocht, inderdaad. Mm -hmm. Dus ze zoeken dat ook niet op. Ze zijn ook niet zo even geïnteresseerd. Dus het gaat inderdaad een beetje over, hele, over koetjes en kalfjes. Ja, heel erg. Ja, nee. ja. Maar dat betekent wel... hebben de meeste Chinezen dus allemaal een smartphone? Ja. Oh ja. <laughs> oh ja. Ja, oh ja. Ze ja, kunnen inderdaad uh, misschien 400 euro in de maand verdienen... maar een smartphone hebben ze. Dat, Is dat zo, zo goedkoop? Um, nou ja, je hebt natuurlijk veel namaak... Mm -hmm. En dan heb je nog wat Chinese merken die het um, ja, technisch gezien, technologisch gezien allemaal net zo goed doen, maar ja, wel een fractie van de prijskosten. Maar in principe wil je wel investeren in een in een ja een telefoon die wij ook kennen, dus een iPhone mm -hmm. of een Samsung, zoiets. Dat wil je eigenlijk wel hebben. Maar en hoe duur is dat? Hoe, hoe, hoe duur is zo'n abonnement dan? Is, is er, of is er overal wifi? Uh, nee, er is niet overal wifi. Um, Abonnementen weet ik niet heel zeker. Ik, ik, ik kan je voorbeelden geven. Ik, ik betaal eh, ik prepaid, zeg maar. En mijn internet is ook prepaid op een telefoon. En ik geef ongeveer 200 RMB in de maand erin uit. Dus dan zitten we op ja, 22,5 euro. Sorry. Nou, dat valt wel mee, de Dat een beetje. Dus dat is ja. vrij goedkoop. Ja. Um, de telefoons aan zich zijn wel duur. Dus uh, ze zijn ik... ook. Als ik Vergelijkbaar ja, met in Nederland? Ja, duurder dan in Nederland. Ja. oh nee, duurder hier nog. hier is duurder dan in Nederland, ja. Ja. Oh. Nou. En dan wordt er daar genoeg gemaakt, toch? Sorry? Hij wordt toch in China gemaakt? Of delen daarvan? <laughs> Alles <Ja>. wordt <was> hier <laughs> Alle erg worden worden er gemaakt. Ja, precies. Ja. Uh, maar goed. Nee, dat zijn allemaal importtaxen en zo. Dat, dat, dat maakt het allemaal heel erg duur. Ja. Maar goed. Chinezen zijn dus wel nogal fan van hun smartphone en de meeste hebben er ook één. Absoluut, ja. Ellen Petit, we praten zo meteen met je verder. Karel Kaiperi in Bangladesh. Goedenacht nogmaals. Eerst even het antwoord op jouw vraag. Welke bal zit er wel in een snoekerspel? Spel, nee, wel in een poelspel en niet in een snoekerspel, toch? Welke kleur? Dat was de ja, vraag. Dat was hem. Ja. Um, ik heb het gevraagd hier en de, wij denken dat het zwart is. Nee, dat is fout. Oh, dan gaan we echt af. Het is oranje. Oh, oh ja. Katelijn, je had het <laughs> fout. <laughs> goed, weer nou ja, wat geleerd. dat je heel makkelijk vals had kunnen spelen. Ja, precies. Maar ik denk, laat ik dat nou niet doen. Maar goed, we gaan het er helemaal niet over hebben. We hebben het over uh, smartphones, telefoons. Of niet alleen smartphones, gewoon mobiele telefoons in het buitenland. Uh, ja, is, zijn de Bangladeshi ook al aan de smartphone? Uh, nou, de rijkere Bangladeshis die, uh, besteden daar wel geld aan. Uh -huh. Dus uh, de rijke mensen die hebben wel, inderdaad wat Ellen ook vertelde, een, uh, een Samsung of een iPhone. Maar het punt is dat het internet, al, het internet op je telefoon hier nog zo langzaam is. Het is het oude gsm-netwerk nog. Uh -huh. Dat uh, ja, Er is niet echt bandbreedte dat je echt goed kan uh, Dus van uh, dat werkt dan niet heel goed. Dan heb je er ook niet zo heel veel aan. Nee, maar dat weerhoudt u niet van om het wel te <laughs> kopen. Want het is natuurlijk ook een enorm statussymbool. En uh, uh, dingen als Facebook en uh, Twitter zijn, zijn dan ook heel erg populair in die, in die doelgroep. Ja, maar dat is dus maar een heel klein gedeelte van Bangladesh dat daarop zit. Ja, uh, uh, dat, zijn, dat zijn maar de rijkste 5% van het land. Mm -hmm. En dan uh, de, ongeveer de 70 of 80 daaronder, die hebben allemaal nog een Nokia aan hun oor. Ja, dus die Nokia Tune de Wind begin hoorde, die hoor jij nog wel eens voorbij komen. Nou ja, ik heb zelf ook een Nokia, dus uh, ik hoor hem uh, vaak genoeg. <laughs> ja, maar ik bedoel, heeft, heeft echt bijna iedereen een mobiele telefoon of doen mensen het nog met vaste lijnen? Uh, nee, het vaste lijnnetwerk is echt heel slecht in Bangladesh. Uh, dus eigenlijk is de mobiel totaal geaccepteerd als, uh, als nummer. Uh, dus ook als je bedrijven belt of instanties... dan heb, staat er altijd een mobiel, uh, mobiel of meerdere mobiele nummers bij. Ja. En, en, en, dus he, hebben ze nu überhaupt nooit vaste lijnen gehad? Uh, jawel, die zijn er wel. Alleen ja, als je, je ziet wel eens foto's van landen als Bangladesh. En dan lopen altijd langs de kant van de weg, zijn overal van die bundels met honderden kabels. Ja. Nou, dat wil nog wel eens een brandje zijn of iemand die iets doorknipt. Omdat hij dan er wat geld aan kan verdienen. Dus het is gewoon niet zo betrouwbaar, omdat het echt de hardware zo zichtbaar is. En uh, ja. Dus uh, mobiele telefoon is gewoon... de mobiele telefoon is betrouwbaarder dan de, dan de vaste lijn? Ja. Ja, ja. ja, ik denk het, want dat netwerk is best goed en dat gaan ze nu ook uitbreiden. Dus 3G komt eraan in Bangladesh. daar zijn mensen dan heel, uh, heel opgewonden over. <laughs> maar echt in de, in, in de plattelandsgebieden, daar is, uh, daar is het bereik dan wel een stuk slechter. Ja, ook met de gewone mobieltjes. Ja, ja. En, wat zijn... en dat is wel leuk, dan heb je... Ja? Nee, zeg maar. Nou, je hebt uh, echt, echt op het platteland, in afgelegen gebieden waar mensen heel arm zijn en geen telefoon hebben... dan heb je een soort dienst dat uh, mensen met een telefoon die reizen naar zo'n dorpje... en dan uh, kunnen daar... Geven ze lenen ze hun telefoon uit of verhuren ze hun telefoon voor een kwartier... En dan kan je zeg maar bellen met je zoon die in de grote stad woont of zoiets. Het is een soort dienst die ze hebben opgezet voor arme mensen die uh, in de middle of nowhere wonen. En wie, wie, is dat een NGO die dat doet of zijn dat gewoon uh, vriendelijke buren? Uh, nee, het is wel een soort lokaal commercieel initiatief. Het is niet dat daar een hele NGO uh, achter zit. Dat is grappig, wat een goed idee eigenlijk. Ja. Ja, ja. totdat tot mensen zelf hun uh, mobiele telefoon kunnen hebben. En wat zijn eigenlijk een ja, beetje de... Ja, want uiteindelijk gebeurt het wel. Ja, want wat zijn eigenlijk een beetje de gedrags, uh, gedragscodes voor de mobiele telefoon in Bangladesh? Altijd opnemen. <laughs> ja, hoe, hoe... Echt, wat er ook gebeurt. Uh, als je vrouw aan het bevallen is, of als je bij de minister-president een, een kopje tja aan het drinken bent. Altijd opnemen. <laughs> Dus dat ook gezellig aan waar, tafel, dat... iedereen neemt ze gewoon zijn telefoon op. Oh ja, echt altijd. En het is ook nog eens, uh, ze begrijpen ook niet, als je even niet opneemt. Weet je, dan druk ik iemand weg, of dan heb ik even geen tijd, dan ben ik met wat me bezig. Maar dan bellen ze gewoon vijf, zes keer, achter elkaar blijven ze maar terugbellen totdat je opneemt. <laughs> dus jij bent er nu ook al aan gewend om gewoon altijd je telefoon op te nemen. Ja, dat zijn van die stomme dingen die je dan hier leert. Net als dat als, als eten wordt geserveerd, begin je meteen te eten. En wacht je niet op de andere mensen eten hebben. Want ja, dat is de normaalste zaak van de wereld. Ja. Nou goed, Karel Capiri in Bangladesh. We praten zo meteen verder. Heel goed. En zo, zo meteen gaan we ook nog eventjes naar Lula, Luba Lubacorbet in Brazilië. Nu eerst de Feitjes. De wereld van Filemon. In Rusland loopt er iemand rond met de duurste telefoon van de wereld. Voor 1 miljoen ben je de eigenaar van Le Goldfish. Een telefoon van goud met 1800 diamanten. Het Japanse bedrijf Wilcom heeft het kleinste mobieltje ter wereld gemaakt. Het mobieltje is 30 bij 70 millimeter en weegt slechts 32 gram. Je kan er wel alleen maar mee bellen en sms'en. Het Amerikaanse bedrijf Apple houdt op 10 september een persconferentie. De rol gaat dat ze dan de nieuwste iPhone zullen presenteren. De wereld van Filemon. Luba Corbett in Sao Paulo, Brazilië, Hoi, goeie nacht nogmaals. Goedenavond. avond. Goeie avond. Um, in Bangladesh is een beetje de gewoonte dat je altijd wat er ook gebeurt, je telefoon opneemt. Hoe is dat in Brazilië? Um, nou het, ja, het wordt wel verwacht dat je opneemt, maar het is niet zo dat, dat uh, als je het een keer niet doet, dat mensen dan echt helemaal van streek zijn. Ja. Dat, dat is dan weer net niet zo. Heeft, he, he, hebben de meeste Brazilianen al een smartphone? Um, nou, de, de, de meeste mensen zeg maar um, vanaf de middenklas, ook wel de jongeren van de lage, lage klas hebben al een smartphone. Uh, ja, daar kennen eigenlijk bijna geen mensen die geen smartphone hebben van, van die klasse. Maar de, de armere mensen, en ook dan de wat oudere mensen die hebben een, een mobiele telefoon. Uh, dus niet zo'n hele slimme, zeg maar, maar daar kunnen dan wel gelijk drie chips in. En dan nemen ze zeg maar een tip van verschillende providers. En dan afhankelijk van wie ze bellen, gebruik je dan de ene tip of de andere. Want als je tante dan. Uh, nou, wat is een Nederlandse een KPN heeft toen zo, gebruikt gebruik je je KPN-chip. Uh, en als je oom dan van uh, een andere neef weer een andere provider heeft, dan bel je weer met die andere chips. Zodat je altijd zo voordelig mogelijk of zelfs goedkoop kan bellen. Oké, okay. dus zitten mensen dan constant die, die chips te, te verwisselen? Of zijn dat speciale telefoons waar je drie chips tegelijk in kunt doen? Ja, dat zijn speciale telefoons waar drie chips in zitten. Maar ik, ik, heb, ik heb eigenlijk niet ingediend in hoe dat werkt. Volgens mij moet je dan een instelling veranderen of zoiets. Dus niet dat ze volgens mij met die chips dan schuiven, dat dan... Nee, niet. want ik, nou, ik, goed, ik zit zelf een beetje te denken hoe dat werkt. Maar uh, nou ja, spannend in ieder geval. Ja, ik heb er ook nog niet in, uh, in uh, verdiept. Ja. Hey, en uh, hoe zit dat nou? Ik heb een beetje het idee... Of, maar goed, misschien hè, dat, dat in China en Bangladesh... in ieder geval zit iedereen constant op zijn telefoon te kijken. Um, ja, eigenlijk gebeurt dat in Nederland ook. Ik bedoel. Ja, weet je, als je hier ja. een beetje rondkijkt... zie je ook al bij, is bijna iedereen een beetje vergroeid met zijn telefoon. Um, ja. Is dat, ja, is dat, dat in Brazilië ook zo? Dat is ook echt zo. Is echt, uh, nou, ik heb vanochtend mijn telefoon gebruikt om mijn mobiel te sturen. En ik was mijn uh, telefoon vergeten. Ik heb het overleefd. Ik heb geen af, afkiksverschijnselen gehad of wat dan ook. En met mij valt het ook wel mee. En ik ben volgens mij ook de enige, de enige persoon hier in Sao Paulo... die geen Candy Crush saga, weet ik veel, wat voor spelletjes speelt. Dus ik vind dat het mezelf wel meevalt. Maar echt iedereen zit de hele tijd op het schermpje te kijken. Je hebt yeah. gewoon geen oogcontact meer in de metro. Iedereen kijkt op zijn schermpje. En ik, ja, ik, heb, ik zeg maar, ben een eigenaar van een hostel. Ik heb yeah. personeelsleden. En dan zie je af en toe, als ik dan zelf een keer op Facebook kijk. dan zie ik weer dat een of ander personeelslid weer een of ander level heeft bereikt. Dat zie ik dan op Facebook, weet je wel. Dus... Ja, het is, uh, mensen leven hier echt wel in twee dimensies, zeg maar. ja. de echte wereld en uh, hun uh, mobiele telefoonwereld. En met, ja, en met name in jouw hostel dus ook, heb je daar wifi? Ja, daar hebben we ook wifi. Ja, dat is ook echt een uh, nieuwste uitdaging in het hostel, zeg maar. Je probeert altijd mensen de op te krijgen naar musea, naar het park, de stad te leren kennen. Maar iedereen zit gewoon eigenlijk op zijn laptop, op zijn smartphone of op zijn... Uh, tablet, uh, altijd dingen te doen. Dus, dus echt een uh, nieuwe uitdaging om mensen van achter een uh, ja, 2D-scherm vandaan te krijgen en een beetje interactie te creëren tussen de mensen. Oh, serieus? Is dat echt zo'n ja, grote dat verandering? Doet... Dat mensen gewoon ook... Ik, bedoel, want ja. ik neem aan dat als ze in een hostel zitten, dat mensen op vakantie zijn. Of dat in ieder geval ja. dat dat zijn niet mensen die in Sao Paulo wonen. Dat kan ik me voorstellen dat je wel iets wil zien. Klopt. Nee, maar dat is echt... Uh, ja, ja, het regent. Dus ja, dan... Uh, toch maar binnen zitten en filmpje kijken op je schermpje tablet. Dat is echt gewoon uh, te vaai dat mensen inderdaad gewoon allemaal in dezelfde woonkamer zitten en gewoon uh, met hun eigen ding bezig zijn. Dus dan uh, kom ik af en toe tussendoor en van verlenen en zeg: kom, we gaan even uh, wat doen. En dan <laughs> zegt iedereen, laat me met rust. Of, uh... Het is, het is moeilijk, het ja. is, uh, we krijgen een klein deel van de mensen mee en de rest uh, zegt dan wat ze weer het teen hebben of zo. of ze moeten met hun moeder bellen, ook belangrijk natuurlijk. Ja, zeker belangrijk. Ja. Ja. <laughs> Fascinerend, op vakantie in Sao Paulo in het hostel, 8 met de wifi. Zijn ze je wel dankbaar ja. voor die wifi. Mo is dat gratis bij jou of moeten ze ervoor betalen? Nee, de wifi is gratis. Okay. Ik, uh, ik ken eigenlijk ook geen hostel waar je het moet betalen in, uh, in, in Sao Paulo het nee, ja, als... ja, zit er gewoon bij. Samen ja, met je... ontbijt, wifi. Kun je ook niet meer meer wegkomen, hè, dat je ervoor moet betalen? Ja. Nou, misschien moet je dan juist wel weer geld voor vragen. Zodat we dan misschien niet graag gebruiken en de stad ingaan. Maar ja, dan worden ze weer boos op je. Dus... <laughs> Precies, wil je ook niet hebben. Luba Corbett in Brazilië, dankjewel. We praten zo meteen jo. verder. Looking for Sugar. Radio, radio, radio, we zijn alweer toe aan het laatste thema van deze nacht. Het is ietsje over half drie en we gaan het hebben over het verkeer. En Joep van het Hek die heeft een keertje een heel mooi lied gezongen over de files. De file staat vol vracht, tot ons met onzin grote trucks met louter flauwe flauwekul en de radio die kakelt in die auto's en de dj brabbelt enkel slapgelul. Hij wenst ons een hele goeie morgen en belt met een mevrouwtje uit Maastricht. Zij wil net iets gaan vertellen, maar sorry, eerst het weerbericht. En dan is er reclame, Bounties, Snickers, M&M. En een meisje zingt een weemoedig liedje, en de dj zegt iets vroeg en dat remt. Ja de wegen moeten breken er moet veel meer vervoerd. En de radio moet hard, er moet meer gehouden. En we dwaan, en we dood, en we hebben geen idee. Ja, zo gaat dat in de file voor ons joep van het hek. En wie had dat ooit gedacht? De files nemen af in Nederland. In de maand augustus was er, waren er zo'n 53% minder files dan het jaar daarvoor. Het verkeer lijkt in Nederland rustiger te zijn geworden. Maar hoe zit dat in het buitenland? Is de chaos daar eigenlijk ook weg? Ellen Petit in Shanghai, Goeienacht nogmaals, goedemorgen voor jou. Goedemorgen, goedemorgen voor jou. Ja, het zegt, uh, ik zei het net al: het is heel erg schaken. Goedemorgen, goedenavond, goedemiddag. Goedemorgen voor jou. Jij hebt een fietsbedrijf in Shanghai. Betekent dat dat je lekker rustig door het verkeer kan daar? Ja, eigenlijk best wel. Dat is een van de dingen die mensen meteen zeggen als van de fiets afstappen. Want uh, veel mensen vinden dat nogal een beetje eng. Um, als je aankomt en je, je gaat uh, van het fietsveld naar je hotel met een taxi... en je, je, je raakt door het verkeer... en je bedenkt dan dat je over een paar dagen op de fiets moet... Dat dan slaat schrik bij veel mensen toch om het hart. Dat kan ik maar, me voorstellen, ja. Um, ja, als je er eenmaal in zit, valt het heel erg mee. Het ziet er heel chaotisch uit. En veel toeteren en door elkaar rijden en links en rechts afslaan... en dit jouw uitkomst zonder te kijken. Maar als je er eenmaal in zit, valt wel mee eigenlijk. Maar hoe werkt dat dan? Is het zo dat als je de verkeersregels maar eenmaal weet... dat het logisch is? Ja, er zijn... Welke verkeersregels heb je eigenlijk? Ja, inderdaad. Ik ben, ik ben er aan het denken. Nee, er zijn zeker verkeersregels. Alleen die worden gewoon iets minder strikt toegepast. Um, het is gewoon een kwestie van... Je, ga, je, je geeft je het verkeer en je kijkt voor je. Je bent niet zo heel erg bezig met wat er achter je en links en rechts van je gebeurt. En dat doet iedereen. Dus ja, er zijn inderdaad mensen die opeens stoppen... of opeens links of rechts, rechts afslaan. Um, maar iedereen... Alleen maar met hetgene voor zich bezig is, wordt er heel, heel makkelijk op geanticipeerd. En kun je er gewoon dan omheen rijden en dan ga je weer verder. Je moet niet de Nederlandse verkeersregels toepassen in dit verkeer, dan gaat het mis. Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad. Maar ik bedoel, jij, jij, zit, jij, jij praat er nu over van: nou, het, is, hè, het is allemaal prima, het is helemaal niet zo gevaarlijk. Als je er één keer in zit, valt het wel mee met die chaos. Maar ik kan me voorstellen dat toen jij de eerste keer in dat verkeer in Shanghai aan het fietsen was, dat je daar anders over dacht. Ja, ik ben er zelf vrij makkelijk mee. Maar inderdaad, ik hoor het wel van mensen dat, ja, die inderdaad aankomen en zeggen van... Oh, oké, okay, dus ja, op de fiets. Mm -hmm, ja. Ja. Um, maar je hebt geen... Heb je aparte ja, fietspaden? Ja, absoluut. En aparte ja, ook van die fietsstoplichten? ook? Uh, ja, ook best wel veel. Ja, ze zijn heel erg gewend aan fietsen in het verkeer hier, hoor. Fietsen en bommetjes en zo, heel erg, ja. Zo. Auto's hebben ze... Een, wat, ja, ja, natuurlijk hebben ze al... Hebben ze heel lang auto's hier, maar dat auto's beschikbaar waren voor de normale mens, zeg maar. Is natuurlijk nog maar wat twintig uh, jaar dat, dat normale mensen het kunnen betalen. Dus iedereen komt nog van een tijd dat zo'n brommetje en fietsen door het verkeer gingen. Tja. En heb je, zijn er veel ongelukken? Nee, dat valt dus heel erg mee. Dat valt echt heel erg mee. Ik denk dat ik er geen, geen tien heb gezien. Ik woon nu bijna zeven jaar hier. Ja. En ik heb zelf één keertje toen ik in een taxi zat een aanrijding gehad. Gewoon een kleine uh, blikschade. Echt heel, heel... Niet eens lang genoeg. We moesten, zijn alleen maar blijven staan om even het nummer van andere taxis voor, oh, te noteren. En toen zijn we alweer verder gegaan. Zo. Dus ja, dat vind ik heel weinig. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zelf een heel ander beeld had bij Shanghai. Dat is toch een grote miljoenenstad? Hoe, uh, hoeveel ja. mensen wonen er? Uh, geregistreerd, 16 miljoen. En ik denk dat de, de schatting op 23 miljoen ligt ondertussen. Zo. En dan toch ja, zo'n... Uh, ja, nou, Maar ik bedoel, ik, als, je dan voor, als, je dan, ik, als jij dan terugkomt in Nederland, dan kan ik me voorstellen dat je denkt... Zo, nou ja, dit is wel echt heel rustig. Ja, in één ja, verkeer, ja, he, bedoel absoluut. ik dan. Ja. Nee, nee, maar ja, nee, absoluut. Het is wel zo dat, um, kijk, ook met, met wat je ja, zei, ongeluk. Kijk, als je hier in de stad gaat rijden, zijn heel veel stoplichten en het is, het is best druk. Het rijdt altijd door, je hebt niet heel veel files, alleen tijdens spits een beetje... Uh, maar het rijdt altijd wel door. Maar ja, als het zo druk is, je kan ook natuurlijk nooit harder dan wat. 50 kilometer per uur. Ja. Ik heb zo'n elektrische scooter, die gaat 45 kilometer per uur. Daar haal ik regelmatig auto's mee in. Ja, dat scheelt dus natuurlijk als het al. zo langzaam gaat, dan ga je natuurlijk ook geen ontzettend ongelukken bouwen. Dat is ook wel zo. Ja, daar heb je ook wel weer gelijk in. Nou, dat uh, verhelderend voor dit, uh, Ellen. <laughs> Dankjewel. Ja, ik hoef vooral lang. Ja. hartstikke veilig. Gaan we doen. Dankjewel. Dankjewel voor je bijdrage okay. deze nacht. Jo, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ellen Petit vanuit Shanghai was dat Karo Kapoori in Bangladesh. Nogmaals, goede nacht. Goedemorgen voor jou ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, Bangladesh en verkeer is dat uh, hectisch? Ik zeg het maar zo. Nou, uh, nogal. Ja. <laughs> ik, uh, ik zit ook met verwondering te luisteren naar Ellen, ja. want uh, nou ja, uh, het is hier wel, uh, wel echt even een achter de koek, hoor. Beschrijf eens hoe zo'n straat eruit ziet in Bangladesh. Uh, nou, een beetje de gemiddelde verkeersader. Daar uh, zijn op straat heel veel gaten en uh, gaten in het asfalt... die met uh, brokken, steen en weer zijn opgevuld. En daar rijdt iedereen omheen. Er staan geen strepen op de weg. En de, uh, iedereen rijdt maar gewoon ergens. Je moet voorstellen dat je de weg deelt met... Auto's, bussen, vrachtwagens, voetgangers, dieren, riksja's... Uh, handkarren vol met bakstenen. Uh, en dat iedereen alleen maar aan het voeteren is en niet, ik zeg, chaos. <laughs> hoe, hoe, hoe, hoe, vervoer jij, hoe verplaats jij jezelf in dat verkeer? Uh, ik heb zelf een fiets waarop ik heel veel <laughs> doe. Dus alles wat ik hier in de buurt uh, van ons huis doe... Dat gaat per fiets eigenlijk het, het beste en het snelste. En in deze woonwijk is het verkeer vrij rustig. Um, het klinkt nogal, ja, het, het is inderdaad in de woonwijk. Ik, ik, ik denk aan wat je net beschreef, zou ik ook niet zo heel fijn op de fiets zitten. Maar dat is alleen in de woonwijk. Uh, ja, nou, ik, af en toe ga ik ook wel een wat, wat grotere straat over. En uh, dan is het eigenlijk met de fiets, manoeuvreer je er wel makkelijker doorheen dan met de auto ja maar als je dan niet we de fiets hebben moet... ook een auto en daar, uh, daar maken we ook gebruik van voor als we wat verder weg moeten en rij je daar zelf in nee dat zou ik echt zou ik echt niet durven hey. mag dat wel Nee, we hebben een, uh, we hebben een chauffeur <laughs> <Zo>. <laughs> maar mag, mag je er wel zelf in rijden uh, ja dat mag wel uh, en uh, ja, dat, dat is. Dat, daar is er, ik, ze vragen westerlingen al helemaal nooit naar hun rijbewijs. Oh, dus dat maakt ook allemaal niet zoveel uit? En, uh, nee, ja, maar ik bedoel, dat is ook het probleem uh, hier. Daarom is het ook zo gevaarlijk op de weg. Ik bedoel, al die auto's die op de weg rijden zijn in super slechte staat. Met de remmen die niet goed werken en wat dan ook. Maar de mensen die achter hun stuur zitten, die hebben. Uh, nooit op een normale manier leren rijden. Die hebben voor, voor, een, uh, voor 20 euro hun rijbewijs ergens gekocht door iemand af te kopen. En ja, daar wordt het allemaal niet veel veiliger op. Nee, hey, dat kan ik me voorstellen. Zie je ook veel ongelukken op de weg? Uh, ja, ik heb wel een aantal ongelukken gezien. Uh, een vriend van mij vertelde gisteren dat die, hij uh, die uh, één keer in de week moet die naar een fabriek wat meer in het land... Nou, die heeft al drie keer 's ochtends vroeg' een, gewoon een, een lijk langs de weg zien liggen. Wat? Maar natuurlijk, iedereen in Bangladesh, die kent wel iemand: uh, een broer of een neef of een tante, die is omgekomen of zwaar gewond is geraakt in het verkeer. Het is echt, echt een uh, grote doodsoorzaak. Officieel zijn er 400, 4000 verkeersdoden per jaar. Maar de World Health Organization schat in dat dat rond de 20.000 moet zijn. Zo. En ik kan me wel voorstellen dat het, dat het dan ook wel een politiek issue wordt. Ik bedoel, is, wordt er dan ook vanuit de politiek of vanuit de regering of zoiets over gezegd... als een soort van prioriteit gesteld, we moeten dit aanpakken? Dit, uh, gewoon überhaupt het uh, verkeersgedrag in Bangladesh? Ja... Nee, want uh, politici zijn meer bezig met uh, zorgen dat ze herkozen worden. En verkeersveiligheid is niet echt een hot topic. Nee. Dus uh, dat heeft op de politieke agenda niet echt prioriteit. Echt. En wat uh, natuurlijk heel slecht is. Nee. Maar uh, nee, dat, dat doen ze niet. Zijn er überhaupt verkeersregels? Uh, ja, wat Eleanor vertelde. Alles wat achter uh, je gebeurt is niet belangrijk. <laughs> En zolang hij maar vooruit blijft gaan, is het goed. Ja. Nou. En dat zijn denk ik de twee belangrijkste regels. Ja, dat klinkt uh, volste vertrouwen daarin. Ja, pas een beetje op jezelf, zou ik zeggen, daar. Ja, we doen voorzichtig. Ja, oké. Okay. Karel Capiri in Bangladesh, dank je wel voor je bijdrage deze nacht. Oké, okay, hoi. Zomer gaan we nog heel eventjes naar Luba in Brazilië. Maar eerst nog wat feitjes. De wereld van Filemon. In Parijs vind je de eerste geasfalteerde weg, de Champs-Élysées. Deze is aangelegd in 1825. De langste weg op aarde is de Pan American Highway. Deze weg loopt van Alaska naar Argentinië en door naar Chili. Deze weg is ongeveer 40.000 kilometer lang... en wordt ook even onderbroken door een stuk regenwoud van 87 kilometer. In Nederland is de drukste snelweg de A4... en de weg met het minste verkeer is de A7. Ja. Op de Indonesische eilandjes Gili vind je geen auto's. Hier kan je alleen maar vervoerd worden met paard en wagen. De wereld van Filemon. Luba, Corbett in Brazilië, São Paulo. Ook al zo'n grote stad. Hoe is het verkeer daar? Ja, druk. Druk. <laughs> ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar wil je, het is, het, we hebben nu twee verhalen gehoord. Eentje in uh, Shanghai, druk. Maar ja. op zich is het allemaal wel te doen. Je kunt, je, je kunt zelfs fietsen door dat verkeer. Er zijn fietspalen. Al, als, als je één keer je overgeeft aan de chaos, blijkt het allemaal niet zo'n chaos te zijn. En uh, Bangladesh, nou, volgens mij moet je daar gewoon niet de straat op. Dat lijkt me in ieder geval hartst, Ja, dat klonk niet heel prettig. Je, je moet wel de straat op, want uiteindelijk kun je ook niet in je huis blijven zitten. Maar ja, heel prettig is het niet. Hoe is dat? Uh, ja. Waar zit Sao Paulo tussen deze twee? Nou, ik, ik denk wel dat, uh, nou ik weet het niet zo goed hoe Shanghai is, maar uh, ja, heeft uh, het, het goed uitgelegd, Dat is ook eigenlijk wel in uh, Sao Paulo zo. Ik denk wel dat het nog geregelder en georganiseerder in Sao Paulo is. Het is in principe niet zo veel chaos, alleen de mensen uh, kunnen wat lomper zijn in bochten afsnijden en met een dikke auto zeg maar proberen ergens. Heen te komen en als je dan een kleinere auto hebt, dan heb je minder kans om succesvol daarin te zijn of van een dikke auto te winnen. Maar het is echt wel um, Ja, niet zo chaos, maar het is gewoon heel vol en uh, het is gewoon een groot deel van de dag is te pielen. En qua fietsers, nou dat gaat echt steeds beter, dat, uh, dat gaat een goede kant op. Er zijn steeds meer fietsers, er worden fietsers, zeg maar, fietsen verhuurd en er wordt ook meer uh, rekening gehouden met fietsers. Eerst was dat helemaal niet zo en voetgangers hadden ook geen. Uh, ja, die bestonden gewoon niet. Een zebrapad uh, stelde niks voor. Er yeah. zijn hele grote campagnes, zijn er nu al een paar jaar gaande. En ja, nou, drie op de tien auto's stopt echt voor een voetganger bij een zebrapad. Dat was eerst gewoon niet. Dus dat yeah. is, is echt wel aan het veranderen. En uh, mensen letten nu ook meer op als een fiets er een fietser voorbij komt. En uh, fietspaden, die, die komen er ook steeds meer, maar het zijn vaak tijdelijke fietspaden op zondag. Dan wordt er gewoon een baan uh, op, een, uh, op het belangrijkste weg wordt gewoon een omge omgetoverd tot fietspad met allemaal pionnetjes en mensen met vlaggetjes. En dan wordt er ook heel veel gebruik van gemaakt. Dus ja, ja er wordt meer zeg maar, naar fietsen en voetgangers gekeken. Maar, ja, dit, uh... Want fietsen, durf je zelf ook gewoon te fietsen daar? Nou, ik, ik het eigenlijk uh, niet zo heel goed, maar uh, ja, nogmaals, het is uitgelegd volgens mij over hoe je daar moet fietsen, dus dat uh, zal ik zeker onthouden. <laughs> Gewoon naar voren uh, kijken en ik, alles wat achter je gebeurt niet yeah. vergeten, dat is het idee Ja, zo is het ook met autorijden. Ja. Ik heb hier mijn rijbewijs gehaald en uh, ja, daar komt dus wel uh, eigenlijk op neer. <laughs> maar hier is ook een beetje veel heuvels, dus dat vind ik ook niet zo uh, prettig. Ja, om te en, uh, fietsen bedoel je? Ja precies, ja. en we hebben zelf ook twee fietsen gehad waar ik dan zelf geen gebruik maakte, maar um, ja, die werden dan weer gehaald. Dus ik wil, we willen wel zo um, van die fietsen gaan huren inderdaad. En dan kan je een half uur gratis op, uh, op fietsen, dus dan kunnen we net van ons huis naar het hostel fietsen en dan daar weer neerzetten. En dan hebben we een gratis fiets gehad. Even. Ja, hebben veel mensen Hebben veel mensen een auto? Ja, ja, heel veel auto's. Iedereen heeft een auto. Je kan ook een auto op afbetaling koop, uh, kopen. Je kan alles hier op afbetaling kopen. Dus iedereen heeft een auto. Dus het is ook niet alleen Dat maar voor ook, de rijke, rijke Brazilianen? Uh, nee, maar het is natuurlijk wel uh, hoe rijker, hoe groter en hoe dikker de auto. Omdat het uh, dan zogenaamd veiliger is voor de, de mensen die in de auto zitten. Ja, veiliger. Maar die worden natuurlijk ook gewoon makkelijker gejat. Auto's die gejat worden. Nou, nee, dat daar zit natuurlijk ook weer een hele. Nee, de auto wordt niet zo snel gejat. Omdat vaak zit er een chip in. En dat wordt echt goed door verzekeringsbedrijven gemonitord. Dus auto's die gejat worden, dat komt niet zo vaak voor. En wat voor auto's rijden er rond? In Sao Paulo of in Brazilië? Zijn dat uh, van die hele oude dieselbakken met ronkende uitlaat? Of zijn, het, uh, zijn, zijn de nee, meeste auto's. Uh... De, de regels zijn heel streng, de auto's moeten schoon zijn. We moeten al onze auto's elk jaar op uitstoot laten controleren. Dus als jij een zware, walmende auto hebt, dan kom je niet door de controle en dan mag je het ook niet in rijden. Dus de auto's zijn relatief schoon. Als je een oudere auto hebt, moet je het gewoon goed onderhouden. Maar ja, je hebt alle nieuwe moderne auto's rijden hier rond. En ook heel populair zijn die Volkswagen-busjes en de Kevers, die zie je ook nog heel veel. Nou, heb je zelf een auto? Ja, wij hebben een uh, hele mooie klassieker uh, uit uh, 1999. In <laughs> een uh, Bordeaux kleur. En uh, ja, net zoals onze auto is behoorlijk bekrast. In São Paulo kom je eigenlijk geen auto tegen waar geen krassen op zitten. Maar dat blijft vaak bij de, uh, blikschade in de stad zelf. Omdat mensen toch niet zo heel hard rijden. Maar ja, ze bot gewoon een beetje voor elkaar af en toe. Dus uh, als je echt een van de mooie gladde auto houdt, uh, niet in Sao Paulo meenemen. Nee, precies. <laughs> <laughs> Luba Corbett in Brazilië. Dank je wel voor je bijdrage deze nacht. Graag gedaan. Fijne avond. Nog even naar Amy Winehouse. Back to Black Amy Winehouse ze zou volgende week 30 zijn geworden, maar helaas ze is niet meer onder ons, dat weten we al allemaal. We zijn inmiddels aan het einde gekomen van deze twee uur de wereld van Filemon. We zijn naar Bolivia, Rusland, Ramallah, Spanje, Bangladesh, Brazilië en China gegaan deze twee uur. En uh, Frank van der Lende die komt yes. hier naast me zitten, die is er zo meteen met Nachtbrakers. Wat ga je doen, Frank? Nou, dat ga ik jou eens even haar fijn uitleggen. Nou, graag. <laughs> uh, ik ga het hebben over miskopen. Oh. Ja, miskopen. ja, ga maar even graven. Ja, graven, ja. Want iedereen, nee, maar dat is echt, als je even gaat graven, kijk, eigenlijk miskopen verdring je een beetje. Want je bent er niet trots op en vaak heb je ook best wel veel geld er aan uitgegeven, dus je verdringt dat een beetje. Maar als je erover gaat nadenken, kom je wel echt, nou, misschien, het peker stigmatiseren, maar voor vrouwen, schoenen? Tja, schoenen, nee, uh, nee, nee, nee. Nou... Ik nee, dat nee, dat nee, is, nee, nee, nee, nee. Ik heb, nee, maar goed, nee, nee. Ik heb eigenlijk met schoenen nog nooit een miskoop gehad, met kleding wel is dus, ja. ja. Je hebt toch wel ja. eens een uh, shirtje gekocht en, ja, ook, en goed, dan, Maar dat uh, zijn dan van die dingen, ja. Weet je, die zijn dan, ja, dan, dan, dan, dan, do, dan zet je ze weer op marktplaats of zo. Ja, ik, ik doe zet jij dat, dan, Ja, of ik zet ze in, doe ze in zo'n kledingkoffer of zoiets. Of zo'n kledingtas. Ja, ja ik, ik, je... ik lig daar niet wakker van, dus ik onthoud het niet. Nee, maar, dat, nou ja, je, je, maar dit zijn relatief kleine miskopen. Ja. Je kan ook grote miskopen een, dus een huis of dan, zo? Ja, met allemaal verborgen gebreken in één ja. keer. En een auto bijvoorbeeld. Ik ken ook al collega's ja. en vrienden die auto's hebben gekocht. En die gewoon helemaal echt na twee weken of een hele nieuwe motor nodig hadden. Ja. Of gewoon echt naar de sloop konden. Ja. Wat, wat, wat is jouw grootste miskoop ja, Dat nou, ga je ja, zo dat, meteen natuurlijk vertellen. Ja, daar ga ik zeker over <laughs> vertellen. Maar ik heb er ook over na zitten denken. En op zich kan ik mij ook wel een beetje eroverheen zitten. Maar ik had laatst dus voor het eerst iets via internet besteld. Ja. Nou... Dat kwam dus in de. Uh, nou, niet door de bus, want dat kon niet. Maar het kwam bij mij thuis. Ik pakte dat uit. Nou, het, het sloeg echt helemaal nergens op. Was dan, ik had wel nog relatief veilig. Ik had niet ja. qua maten en rare shirtjes en truien of broeken. Maar ik had een mutsje en een hoedje. Gewoon ja. oh, had ik zo eens een keer op een website. Ik heb nog nooit online iets gekocht. Ik, ik haalde het eruit. En ik, het was A te klein. B, ik had echt 20 euro. Maar dan kun je, je toch gewoon terugsturen. Ja, nou ja dat ja. heb ik ook gedaan. Maar ik dacht echt wel van ja, dat ga ik ook nooit meer doen. Ik vind het wel fijn om nog even zo iets te voelen voordat ik iets koop. Ja, dat vind ik ook wel. Maar weet je, ik, vind, ik, ik merk dat ik het ook gewoon makkelijk, heel makkelijk gewoon weer terugstuur. Dat is een soort van passen, maar dan thuis. Ja. En dat kan ja. ook gewoon. Net zoals met de, uh, dat kan ja. je ook bij de, de HM nu doen en zo. Gewoon kopen en alles weer 30 dagen of zo zelfs. Ik zit even te denken hoor, over mijn grootste miskoop. Tja. Ja, ik kan echt niet, nee, ik vind het echt een hele lastige. Nou ja, denk er nog ja. even over. Nou weet jij ja. het wel, 0800 1121 bel gerust in 0800 zo zometeen nachtbrakers. Fijne nacht, we De wereld van Philemon. Ja. Ja. Ja. Ja.